De Centrale Bank van Australië heeft berekend... dat de overstromingen ruim 8 miljard euro schade zullen veroorzaken in Queensland. En dan het weer. Het wordt vannacht overal droog. De temperatuur ligt tussen de plus 3 en de min 2. In de loop van de dag veel bewolking en veel regen. En het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. Ik en L. Dag en nacht en wij daar tussen. Van 2 tot 4. Nog steeds zwakker Nederland. Elke week weer zo'n. Er is er eenjarig Hoera Hoera. Dat kun je wel zien, dat is Flevoland. Nederland, maak u klaar voor een dictator. En moeten we vuurwerk nou echt gaan verbieden? En vannacht hebben we live muziek van Fabiana Dammers. Welkom bij... Nog steeds wakker Nederland. Met Casper Meijer en Erik Nusselder. Het nachtprogramma met nieuwswaardes. Jawel, en als u wilt reageren op, onze, op ons programma... kunt u onze redactie bellen op 0800-1121, 0800-1121... of via Twitter schrijven aan het redactie WNL, redactie WNL... of gebruik de hashtag WNL. Ja, en wij uh, gaan dan uh, maar beginnen met dat lekkere feestje. Het is altijd fijn om een uitzending te beginnen met een, een verjaardagsfeest... Uh, want ja, Flevoland, de, de provincie, die bestaat vandaag maar liefst 25 jaar. En wij gaan dat vieren met Joris van Kasteren... de journalist van Vrij Nederland die opgroeide in Lelystad... en daar een fantastisch boek over schreef. Goedenacht meneer van Kasteren. Goedenacht. Moeten wij u feliciteren of heeft u een ontzettende hekel aan Flevoland? Nou, ik sta natuurlijk wel heel erg te juichen hier, meisthuis. Uh, nee, ja, het doet me niet zo heel veel meer. Maar dat is natuurlijk niet zo heel boeiend... Maar. Ik herinner me wel goed de tijd zeg maar, dat, uh, dat de provincie werd uh, ingevoerd, 25 jaar terug. En toen werd het allemaal wel wat serieuzer genomen. Toen was er wel sprake van uh, een heus uh, Flevolands uh, chauvinisme, zou ik bijna willen zeggen. Laten we even naar het begin teruggaan. Waarom moest er een extra provincie bij komen? Ja, dat is nou nooit helemaal duidelijk geworden. Maar ik denk dat het toch wel uh, ja, een, een heel groot idealistisch aspect aan zat. Maar... Als je het zeg maar bestuurlijk bekijkt, dan was het natuurlijk niet, niet nodig geweest. Want het viel, Flevoland viel onder oh. uh, Gelderland toen en Noordoostenpolde volgens mij onder Overijssel. Mm -hmm. Dus wat dat betreft bestuurlijk is het natuurlijk veel te klein. En dat is ook het hele probleem nu nog steeds. Het is een beetje tussen Ravelake uh, en servet, zeg maar, dat het ja, natuurlijk qua gebied niks voorstelt. Nou, u zegt idealisten. Wat voor ideeën hadden zij dan? Nou ja, het is hetzelfde als wat ik in mijn boek uh, beschrijf. In Leesland was dat natuurlijk nog veel extremer. Maar over het algemeen trokken de mensen naar uh, het nieuwe land... zoals we dat dan noemden, naar Flevoland... omdat ze daar vanuit niets dingen konden opbouwen. Dus niet uh, alleen fysiek de stad, maar ook... In de maatschappij, er waren mensen die, ja, artsen bijvoorbeeld, die experimenten gingen doen met, uh, met huisartsenposten op centrale plekken. En uh, in het onderwijs bijvoorbeeld, mijn vader was echt zo'n uh, zo hippie die dan allerlei uh, uh, onderwijsmethodes ging toepassen die hij op het oude land op bestaande scholen niet zo makkelijk had kunnen doen. Dus zeg maar dat soort jonge, bevlogen mensen trok het heel erg aan. De maakbare samenleving in de polder. Precies, eigenlijk. ja, de absolute maakbaarheidsprofeet, dat ja. kan je zeggen. En zijn Misschien, er zijn misschien een heleboel ja, luisteraars die er nooit ja. geweest zijn. Kunt u het eens beschrijven hoe het eruit ziet? Ja, verzameling huizenblokken. Enigszins speels af en toe, maar het blijft toch een verzameling huizenblokken in een kale vlakte. Saai eigenlijk. Heel saai. En wat voor mensen kwamen er dan op af? Nou ja, dat is het verrangende aan. Aan de ene kant kwamen er dus van die types zoals mijn vader en die idealisten waar ik het net over had. Want die dachten, haha, hier is de nieuwe wereld en hier gaan wij eens even laten zien dat de mens wel degelijk beter kan worden gemaakt. Maar het ironische was dat Amsterdam, Lelystad vervolgens en ook Almere wel uiteindelijk... heel erg gebruikt om, uh, ja, om zijn lastige inwoners uh, kwijt te raken. Dus er waren uh, heel veel buurten hier in Amsterdam die, uh, ik zeg hier omdat ik daar uh, nu woon... die werden gesaneerd en uh, probleemgevallen. Die werden eigenlijk uh, naar Lelystad gestuurd, want daar had je een goedkoop huis en een tuintje. Dus er werd, Lelystad werd heel erg gebruikt als dumpplaats voor moeilijke mensen... En, nou ja, die idealistische types waar ik net over had... die moesten dus <laughs> hun experimenten uh, toepassen op die moeilijke mensen. En dat ging natuurlijk niet lukken. Klinkt niet echt als is... de meest stabiele ja. plek om op te groeien. Nee, ja, het was toen echt heel, uh, echt heel heftig. Ja, dat bezuif ik in het boek natuurlijk ook. Ik werd zelf er ook in meegesleurd een beetje. Ik werd ook zo'n vandaaltje. En uh, ik kon nog net op tijd goede, het goede pad uh, opgaan. Maar ik heb heel veel mensen om mij heen inderdaad uh, heel erg fout zien gaan. Het was altijd heel dichtbij. Moord en... Uh, ja, en, en mensen die dan uh, opgepakt werden en dat soort dingen. Dat, ja, Dat was heel, uh, toen heel extreem. Als we nou over 25 jaar een, uh, een, een iets meer positiever feestje willen vieren. als het 50 jaar bestaat. wat moet er dan veranderen? Nou, ik vind het ten eerste. De, tegen mijn boek was heel veel verzet en zo. maar er was ook heel veel steun. En dat is uh, het hoopvolle draai. Weet je dat er ook mensen zijn die dat die ook hebben meegemaakt. en die gewoon zeggen ja. We moeten dat verhaal gewoon vertellen. We moeten het niet langer wegstoppen. Want dat was is heel snel de reactie, ook in Lelystad nog steeds... van ja, die slechte tijd, dat moet je vergeten. Weet je? En dat geldt voor de polder in zijn geheel wel een beetje. van Dat cliché van saai en zo, dat mag je nooit noemen. Maar er zit natuurlijk gewoon een waarheid in. En als je dat onderkent, dan kun je weer verder. Dus je zou kunnen zeggen... nu we allemaal weten wat een droeve ellende het was... kunnen we nu eens gaan proberen om er iets, iets leuks van te maken. Ik denk dat je gewoon... Dat het zijn tijd nodig heeft. En dat er gewoon... Weet je, de boel mag ook wel even op straat worden gezet. En, en flink aan stukken worden geslagen. Want dat, dan wordt het menselijk of zo. Dat is misschien... Uh... Nou ja, wat die provincie gewoon nodig heeft is tijd. Om... Ja, over 400 jaar heeft Lelystad ook een historisch stadscentrum in ieder geval. Ja, toch? Precies, als je het niet anders sloopt. En dat is nu mijn hele punt. Dat ze, kijk, ik vond het plan, wat ze uiteindelijk gebouwd hebben, is een, is een totale flop. Maar het is wel een flop met een verhaal, zeg maar. En als je dat verhaal dan uh, ook weer afbreekt... Dan blijft er niks over. Ja, maar gelukkig is jouw boek er nog. Dus die herinneringen die hebben we in ieder geval. Dankjewel, ja. Joris, Joris van Kaster, een cijfer van het boek Lelystad. En uh, nogmaals gefeliciteerd. Maak er een mooi feest van. Dankjewel. 25 jaar Flevoland, dankjewel. Het is acht over twee. U luistert daar nog steeds. Wakker Nederland op Radio 1. En blijf ook vooral luisteren. Want straks uh, hebben we weer ons hilarische nieuwsoverzicht uit de regio. Na een behoorlijke kerstvakantie ging de Tweede Kamer vandaag weer aan het werk. En net zoals elke dinsdag was er een vragenuurtje waarbij de Tweede Kamer de regering lastig kan vallen met allerlei vervelende vragen. Maar vandaag was het anders. Er was een nieuw vragenuurtje met nieuwe regels die het allemaal een stuk leuker moeten maken. Aan de telefoon hebben we SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk. Meneer van Dijk, nacht. Goedendag. U was erbij vanmiddag. Heeft u er ook zo van genoten? Nou, um, ik zat inderdaad vol spanning vandaag uh, vanwege de nieuwe opzet van het vragenuurtje. En ik moet je zeggen, het was een, een vette tegenvaller. Het was echt een domper. Um, want nou, ik weet niet of je het normale vragenuurtje kent. Dan heb je iets van drie of vier Kamerleden die mogen vragen stellen. En uh, het leuke daarvan is dat andere partijen dan aanvullende vragen mogen stellen. Dus dan krijg je echt veel gezichten te zien. Veel partijen aan het woord. En de nieuwe opzet was als volgt. Eén Kamerlid mag één minister gedurende vijf of zes minuten ondervragen. En dan is het afgelopen uh, uit. En uh, wat bleek nou? Het was eigenlijk ongelooflijk saai hierdoor. Want je hebt dus maar twee poppetjes die dan aan het woord zijn. Dat Kamerlid en die minister. En de rest zit erbij voor spek en bonen. En ik heb geloof ik heel wat mensen uh, hun gapen zien proberen te verbergen. Zitten ze niet uh, aantekeningen te maken en goed op te letten? Nou, ik zat, aanvankelijk zat ik natuurlijk goed op te letten, maar het punt is... Kijk, stel, het CDA stelt vragen aan een minister. Uh, dan had je in de oude opzet als SP ook nog de kans om een aanvullende vraag te stellen. Je kent het wel, die beelden, dan zie je al die Kamerleden bij die interruptiemicrofoon staan. Maar dat mocht nu niet meer... Uh, de voorzitter was heel streng, die zei je houdt een inleiding van twee minuten, dan krijgt de minister drie minuten de tijd om te antwoorden, dan mag jij nog weer één minuut en daarna is het afgelopen. Nou, het werd dus een beetje ja, uh, strak geregisseerd en daardoor uh, heel erg saai en uh, laat ik het vriendelijk uh, zeggen, het was leuk geprobeerd, maar laten we toch maar weer teruggaan naar het oude model. Uw partij, de, de SP, heeft ook Kamervragen gesteld vandaag. In ja. de vorm van Renske Leijten. Die was aan de staatssecretaris van Volksgezondheid. Um, en zij heeft eigenlijk drie keer dezelfde vraag moeten stellen, volgens mij. En op een gegeven moment zei ze zelfs, ik vraag u dit nu voor de derde keer. Maar kreeg ze drie keer hetzelfde antwoord. Dan heb je natuurlijk ook helemaal niks aan zo'n vraaguur. Ja, dat is natuurlijk een probleem van de regering. Kijk, dat noemen we in het jargon de zogenaamde keerantwoorden. Dat staat voor KIHR, kluitje in het riet. Ja, heb je dus niks aan? Ja. Nee, precies. Kijk, die minister, die uh, hij, minister hij heeft er vaak nogal zijn handje van om gewoon het uh, antwoord te ontwijken. Omdat het een, vervel een vervelend punt is. Hier ging het om mijn collega Leijten. Die had het over de, uh, de gestegen kosten in de gezondheidszorg. voor het persoonsgebonden budget. En de staatssecretaris van Gezondheidszorg wilde dat gewoon niet toegeven. En die praten dan omheen. En ja, dan moet je dus steeds weer dezelfde vraag stellen. En volgens mij ziet dat er heel lullig uit voor zo'n zo staatssecretaris in dit geval. Want die draait er gewoon omheen. Ja, ik was ook in de Tweede Kamer vandaag. En uh, Gerdy Verbeet, de voorzitter, legde het aan ons van de pers uit... Uh, dat eigenlijk in de regel, die aanvullende vragen... dat die geen nieuwe informatie opleveren. Dat kan, dat kan. Soms dan is het inderdaad niet vrij... Dan zie je inderdaad zes verschillende partijen zes keer dezelfde vraag stellen. Omdat iedereen even wil laten zien dat ze zo vreselijk begaan zijn met het onderwerp. Maar daar moet je, vind ik, als Kamerlid dan gewoon creatief in zijn. Ga nou niet exact dezelfde vraag stellen als je, als je voorganger. Want dat ziet er niet uit. Kijk, dat vragenuurtje dat is ooit bedacht om politiek dichter bij de mensen te brengen. En dat vind ik op zich een heel goed idee, want hè, er wordt urenlang vergaderd... en dat wil je vooral niet aan iedereen laten zien. Maar dat vragenuurtje is juist bedoeld om snel, kort, strak... over een onderwerp te praten wat de mensen bezighoudt. Bijvoorbeeld die brand in Moerdijk of uh, Afghanistan. Ik zeg maar wat. Of de bezuiniging op onderwijs. Daar had ik zelf namelijk vandaag graag iets over willen zeggen. En uh, dat betekent dus dat het presidium, de voorzitter, moet een goede keuze maken van de onderwerpen. En die moet vervolgens sterk voorzitter. Dus gewoon zeggen: u stelt uh, originele vragen, we gaan niet in herhaling vallen, en de minister geeft netjes antwoord. En dan krijgt u volgens mij een hele leuke uh, uitzending. Nou, dit, dit vernieuwde vragenuurtje is natuurlijk uh, ge geïntroduceerd als verbetering. Het is nu een experiment wat volgens mij een maand gaat lopen. Is er iemand bij jullie in Den Haag die wel positief is over uh, deze nieuwe vorm? Nou, ik heb ze niet alle 150 uh, gevraagd. Hm. Uh, ik heb wel net even wat Twitterberichten bekeken op internet. En uh, dat, dat leek allemaal heel erg op wat ik net zei. En dan vind ik dat je gewoon moet zeggen: van oké, okay, we hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Laten we nou gewoon slim zijn en zeggen: van we pakken weer het oude model op. Dan gaan we nog iets beter opletten. Dat iedereen wel een eigen vraag stelt. Maar moet dat nu per direct worden gestopt, deze proef? Nou ja, als het aan mij ligt, wel. Maar goed, ze dus hebben geloof ik afgesproken wat je zei: tot 18 februari. Goed, doe het nog drie keer, Ik bedoel, dan heeft het ook echt een kans gekregen. Maar zoals het uh, vandaag ging, moet het echt niet meer. Want dan jaag je ja, ja, de kijkers weg en ook de andere Kamerleden die, uh, die zien er niks meer in. Oké, okay. dank u wel voor uw toelichting, uh, SP, Tweede Kamerlid Jasper van Dijk. En uh, nou, misschien zien we u volgende week wel uh, in het uh, vragenuurtje, toch? En dan hou ik je op de hoogte. Oké, okay, hartelijk dank. We zullen zien uh, hoe lang de huidige regeringsvorm nog blijft bestaan. Want waarschijnlijk krijgen we binnenkort een dictator. Maar er hoort er zometeen meer over bij Nog steeds wakker Nederland. Want we gaan eerst naar. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Ja, we zijn weer uh, met een spiksplinternieuwe nieuwe versie van deze leukste radiorubriek. Die gaat over nieuws dat eigenlijk geen nieuws is. Namelijk het nieuws dat niet in het nieuws was. Want wat bakten onze regionale collega's er deze week weer van? In Friesland maken ze zich zorgen over het plan van de Partij van de Dieren... om het onverdoofd slachten van schapen af te schaffen. Nou ja, deze man maakt zich zorgen. Ik kom wel in het probleem. Zeg, simpel, uit het wel. En uh, hoe je daarmee omgaat moet je dan zien. Je moet ik net googlen voordat je klappen krijgt. Ja, die laatste zin dat was trouwens een oud-Fries spreekwoord... dat voor het laatst in 1873 gebruikt werd. Dus de vertaling moeten wij u helaas schuldig, bl <coughs> pardon, schuldig blijven. Uh, terug naar het onverdoofd geslacht. Marianne Thieme vindt het inhumaan. Deze uh, combinatie van al deze handelingen... zorgt ervoor dat het een zeer inhumane methode is... die al lang achterhaald is door de wetenschap... die zegt je moet gewoon verdoven en dan kun je ook deze rieten toepassen. Deze Friese boer denkt daar een stuk nuchterder over. Ski op of beestendermijtje is altijd vervelend beveil. En de bloed altijd vervelend. Nou, oh, dat zeg ik ook altijd, toch? Ja, ik ook. <laughs> dan gaan wij vliegen vlug naar Flevoland. Daar wordt het kunstschaatsen steeds populairder. En dus hier op Radio 1 een korte radiocursus. Let even op, ik ga nu deze. Ga ik die kant weer op, zet ik één keer af. Ik zet af. En dan til ik die andere op. Ik zet af. En het til op. Goed, naast het feit dat het al een kwart over twee is geweest... en u waarschijnlijk helemaal geen behoefte heeft om nu te gaan kunstschaatsen... Konden kon u er waarschijnlijk ook nog geen touw aan vastknopen. Maar het is dan ook een lastige sport. Het wordt wel onderschat. Het is echt wel een hele, een hele zware sport. En zoals je gezien hebt, de oefeningen... dit, is dan, dit zijn de beginnersoefeningen. Uh, ja, je moet echt gaan voelen hoe je op, de, op het ijzer moet staan. Dus het is best... Uh, ja, dat is gewoon heel moeilijk. En dus moet je jong beginnen. Nou, ik hou van schaatsen en ik vin, maar, en ik hou ook van dansen. Ik vind het leuk en ja, later wil ik ook wel heel veel pirouetjes doen. Ja, oh, wat schattig. Toch, toch nog een stukje groot nieuws in deze rubriek. Bij Zevenaar is een ICE trein tegen een goederentrein aan gekletst en deze vrouw zag het gebeuren. Het was een helskemaer, een ontzettend geknars en ijzer wat tegen elkaar. En ik, ik ging naar mijn man. Ik zei: er is een trein ontspoord of zo. En, uh, ik ben naar buiten gegaan en ik ben gaan kijken. Ik zag een trein stilstaan. Dus ik zei, er is echt iets gebeurd. We moeten even gaan kijken. Nou, dat is natuurlijk een bijna doodervaring voor de inzittenden van de ICE. Een, uh, ja, een hard geluid. En ik begon te trillen, te schudden. En ik hoorde een machinist die begon te uh, ja, vloeken en te tieren. Nou, toen wist ik wel uh, hoe laat het was. Nou, Voer voor slachtofferhulp. Alles is kommer en kwel. Gezellig. Oh ja, want gekken is, mensen gaan geintjes maken. En je krijgt gratis koffie, je krijgt gratis koek. Een uh, croissantje kregen we en toen was het top. Omroep Gelderland stond vandaag helemaal in het teken van de crash. Maar in feite is het hele gebeuren heel kort samen te vatten. Boem, boem, boom. Ja, en uh, dat was het. Tot zover. <laughs> Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Ja, dit is het nachtprogramma met nieuwswaarde. En straks schakelen we live over naar Amerika... voor het laatste nieuws uh, over de schutter... die het Amerikaanse congreslid Giffords in haar hoofd schoot. Maar we gaan het eerst hebben over zaak Splinter uit Nijmegen. Want zodra dit kabinet valt en er nieuwe verkiezingen komen... kunt u op zaak stemmen. Sterker nog, dan moet u op zaak stemmen. Want zijn partij heeft maar één doel, de absolute macht krijgen. Goedenacht, meneer Splinter. Hallo? U wilt dus minstens 150 zetels? Ja, en geen zetel minder. <laughs> Zo, dat is Goed. een flinke claim. Wat gaat u daarmee doen? Gewoon, de, Ik word de baas van het land, de leukste dictator van Nederland. En wat, wat is een leuke dictator? Nou, een leuke dictator is gewoon... Uh, kijk, ik ben dit begonnen toen ik uh, merkte dat uh, de dames en heren... die nu uh, bepalen wat er in Nederland gebeurt... alleen maar met de macht bezig waren... Toen dacht ik van, dat kan ik beter. Dus ik ga voor de absolute macht. Ja, want als, als u de absolute macht heeft, dan wordt er ook niet meer over macht geruziekt natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Dat is wel zo prettig. Er is van nodig. Ruzie is nergens voor nodig. nee. Ja. Het verbaast ons eigenlijk nogal dat u nou de absolute macht wil. Want in 2002 uh, deed u mee met de geme gemeenteraadsverkiezing in Nijmegen. En ja. toen beloofde u uw kiezers juist dat u helemaal niets zou gaan doen als u gekozen zou worden. Ja, want toen had ik een, een uh, campagne bedacht om de carrière jongens en meisjes in de politiek uh, uh, aan de kaart te stellen. En uh, die alleen maar voor het geld gingen. Toen heb ik bedacht om, uh, om uh, mezelf als uh, de, de uh, grote uh, geldwolf uh, neer te zetten. En uh, te zeggen van, weet je wat, stem maar op mij. Ik beloof gegarandeerd dat ik niks ga doen. Het lukte ook nog bijna, toch? Ja, het was bijna gelukt. Ik had uh, uh, een paar stemmen te weinig, maar ik, ik had bijna een zetel gehad in de Nijmegen de gemeenteraad, ja. En als u dan uh, die zetel had gehad, dan had, was u gewoon daarop gaan zitten... en verder de krant gaan lezen of zo? Had ik niks gedaan. En uh, had ik uh, 3000 uh, euro in de maand gevangen, ja. Maar nu bent u dus een stuk ambitieuzer. Hè? Nu wilt u onze dictator worden. Wat gaat u allemaal veranderen? Nou, wat ik, wat ik uh, zou willen veranderen is de mentaliteit in dit land. Het gaat om... Uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen... Um, Mensen zijn alleen maar bezig met zichzelf. Mm -hmm. En, uh, en uh, de hele politiek die is alleen maar bezig met de macht. En als ik daar iets tegenover wil stellen... dan kan ik zeggen van weet je wat... ik, ik uh, ga roepen van uh, dit durft niet en uh, dit kan niet. Ik kan het gewoon meedoen en zeggen van weet je wat... jullie willen de macht, ik kan het erger. Ik, uh, ik uh, uh, uh, ga met 150 mensen de Tweede Kamerverkiezingen in. Ik wil uh, 150 zetels in de Tweede Kamer... En daarmee kan ik bepalen wat er in het land gaat gebeuren. Waar haalt u die 150 mensen eigenlijk vandaan? Uh, die kun je volgens mij heel makkelijk krijgen... door te vertellen dat je dit gaat doen... en uh, dat je het volk wil vertegenwoordigen... en op een manier die niet past binnen dit hele systeem. Heeft u al uh, kandidaat Kamerleden? Ja hoor. En hoe voorkomt u dan dat daar de LPF- of PVV-praktijken uh, uitkomen? Nou, kijk, uh, uh, ik heb uh, uh, recentelijk een uh, enquêteformulier in mijn vriendenkring rondgestuurd en gevraagd uh, door welke brievenbussen zij uh, de afgelopen jaren geplast hebben en uh, welke tegenstanders zij uh, gebeten hebben. <lacht> en uh, uh, uh, in afwachting van antwoorden daarop uh, maak ik mijn keuzes. Ik wil eigenlijk ook wel het salaris van een, een Tweede kamerlid. Kan ik me nog aanmelden? Ja, tuurlijk, zulke vragenformulieren. Het, het is op de website van Gelderland beschikbaar gesteld. Oké, okay. over de, de, de Gelderlander noemt u, u bent alleen verkiesbaar in Gelderland of in die provincie. Nou weet je, het is zo. Uh, de, uh, iedereen in Nederland heeft een stempas. Ik uh, ga me verkiesbaar stellen in Gelderland. En uh, uh, om daarmee allerlei romslomp te voorkomen om me in het hele land te, uh, aan te melden op, uh, op een, een bepaalde vrijdag voor drie uur. En uh, iedereen uh, met zijn stempas kan uh, stemmen op elk stembureau in Nederland, wat hij maar wil. Dus als het volk mij wil, dan kunnen ze naar Gelderland komen en op mij stemmen. Nou goed, voordat dat allemaal kan gebeuren... moet natuurlijk dit kabinet eerst vallen, want anders uh, is het nog uh, verre toekomstmuziek. Ja, 3 maart. 3 <laughs> maart? Gaat ja. het gebeuren? Nou, ja. We zullen het zien. Ik uh, zet het in mijn agenda. Zet zetten het in de agenda. En uh, nou ja, als u uh, de dictator wordt, uh, dan uh, interviewen we het daarna nog, nog wel een keer. Het leukste dictator van Nederland. Ik uh, kijk er nu al naar uit. Dank u wel, Jacques Splinter ja, vanuit je je uh, Gelderland. En uh, de toekomstige dictator van Nederland wordt hij. Hoopt hij. Kasper, uh, ik heb jou niet meer gezien uh, sinds oud en nieuw nog. Dus nog gelukkig nieuwjaar voor jou. Dankjewel, jou ook. En heb jij een beetje lekker vuurwerk afgestoken ook? Uh, nou ja, tuurlijk. Ik heb mijn uh, duizendklapper gewoon even uitgerold in de straat. En dat vind je leuk? Dat vind je leuk, hè? Dat vind je leuk. Ja. Nou, het was misschien wel de laatste keer. Uh, tenminste, als het aan de burgemeester van Schiedam ligt. Want uh, daar in Schiedam is de schade dit jaar opgelopen tot bijna een ton. En burgemeester Wilma Verver heeft daar schoon genoeg van. Mevrouw Verver, nacht. Goedenavond. Een verbod, is dat niet wat overdreven? Ja, een, een, een, een, een verbod voor, voor particulieren heb ik, uh, heb ik aangegeven. Ja, je moet op een gegeven moment iets. Hè. Wij hebben... Het uh, allerbelangrijkste is wat ik gezegd heb... Is wat uh, wordt zo langzamerhand uh, de norm? Je merkt dat we als uh, overheid steeds meer doen in het voortraject. Steeds meer informatie, steeds meer aan de voorbereidingen, meer samenwerken. Zorgen dat het gezellig uh, kan, uh, kan zijn zo'n avond. Nou, uh, dus wat u wil zeggen is dat ik, of althans als ik in Schiedam zou wonen, dat ik geen vuurwerk meer af mag steken? Nou, ik heb uh, aangegeven, dat is, dit is, dit is uh, de, de, de schade in geld uitgedrukt... Gedrukt, maar er is ook schade als het gaat om mensen. Er is, we hebben dit jaar ook een meneer gehad, een jongeman van 28 jaar... die behoorlijk gewond aan zijn gezicht is geraakt. En je ziet dat de knallen steeds harder worden... en je ziet ook dat het siervuurwerk steeds groter wordt. En de vraag die we gesteld hebben is van... is het nou nog verstandig dat we particulieren dus het vuurwerk laten afsteken... Uh, het, wordt, uh, uh, uh, het wordt gevaarlijker. Het, is, het wordt niet beheerst. Dat is natuurlijk een, een, dan een kleine groep die het eigenlijk voor iedereen verpest. Ja, maar daar hebben we allemaal last van. Want ook u en ik uh, moeten dat met elkaar opbrengen als dat gerepareerd moet worden. En ook u en ik hebben in het voortraject van de enorme knallenlast. Als u het leuk vindt dat er uh, s'avonds, s'nachts vuurwerk afgestoken wordt... dan zult u het ook leuk vinden of misschien nog wel leuker vinden... dat dat uh, zonder uh, risico's gebeurt door mensen die daar ervaring uh, mee hebben en deskundig in zijn. Ja, leuk en aardig natuurlijk dat professionele vuurwerk. Maar veel mensen vinden het ook leuk om samen met bijvoorbeeld de kinderen de buurman af te troeven met nog mooiere vuurpijlen dan de buurman. En dat familieplezier, dat wordt dan de nek omgedraaid. Ja, dat familieplezier, dat je dat het zelf afsteken, dat is, dat is er dan niet meer, maar ook de risico's niet. Maar het is wel zo dat als je uh, iets mag, als je met iets omgaat wat, uh, wat verantwoordelijkheid vraagt wat gevaarlijk is en het gaat mis, dan hoort daar ook de verantwoordelijkheid bij dat je daar ook de consequenties van draagt. En wij zien dat die consequenties niet gedragen worden. Die dragen we met z'n allen en op een gegeven moment ja, moet, dat een keertje, moet dat een keertje eindig zijn. De, de, de centrale vraag in, in mijn oproep is ook geweest. Wat, wat wordt de norm? Wat kunnen we met elkaar nog toestaan? Gaan we maatschappelijk steeds meer investeren in het voortraject? En worden de kosten steeds hoger of mag, er ook een keertje, uh, mag het gewoon een keertje genoeg zijn? Want wat ik u probeer voor te leggen is dat als we het door zo'n kleine groep laten verpesten... dat we dan straks helemaal niks leuks meer mogen doen. Ja, maar uh, met z'n allen moeten we eigenlijk die groep uh, uh, een halt toe roepen. en dat lukt ons niet en daar hebben we met z'n allen last van en dan probeer ik een uh, moment te creëren waarop we zeggen van nou. Dan uh, moeten we de uh, verantwoordelijkheid nemen en uh, zorgen dat uh, degenen die niet met het vuurwerk om kunnen gaan, dat ze ook geen gekke dingen meer kunnen doen en dat we wel kunnen genieten van het vuurwerk. Door gezellig avonds daarnaar te kijken, maar ook uh, door mensen die daarmee om kunnen gaan uh, en die, die professioneel dat kunnen afsteken. Het blijft spelen met vuur. Dank u wel voor de toelichting, uh, Wilma Verver, de burgemeester van Schiedam over de mogelijke, of het mogelijke verbod op uh, particulier vuurwerk. Dank u wel. Graag gedaan. Het is drie voor half drie. U luistert naar Omroep WNL op Radio 1. En zometeen gaan we het hebben over een, een wel heel brutale buurman. Ja, de Glua hmm. Maar eerst uh, muziek. Iedere week hebben we hier bij Nog Steeds Wakker Nederland... een band of artiesten te gast die live bij ons komt spelen. Onze zangeres van vanavond won in 2008... Zowel, zowel de juryprijs als de publieksprijs van de Grote Prijs van Nederland. Ze zit momenteel volop in de opnames van haar debuutalbum... en gaat binnenkort ook nog beginnen aan een theatertour. Bij ons in de studio zit Fabiana Dammers. Welkom. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wij kijken in dit programma terug uh, op de afgelopen dag. Wat heb jij... Uh, Vandaag gedaan? Uh, vandaag? Nou, het begon eigenlijk met het uh, terugluisteren van zangopnames uh, van vorige week. En, uh, want ik zit nu midden in het uh, albumproces. En uh, ik moet een... Uh, ja, het is, uh, het is natuurlijk steeds... Uh, je maakt een aantal opnames en uh, steeds terugluisteren of je dingen wilt verbeteren... of dat je het zo wil behouden. Dus uh, heen en weer feedback met de engineer en de producer. En dat is uh, waar ik momenteel het meest mee bezig ben. En wat vond je van je opnames van vorige week? Uh, nou, zit er zitten twee tussen waar ik uh, heel erg tevreden over ben. En zo ook de engineer en de producer. En twee die ja, ook al goed zijn, maar die misschien nog een tikkeltje beter kunnen. Dus die ga ik nog een keer zingen. En uh, ja, zo gaan we gewoon door. En dan uh, tot het uiteindelijk uh, voor iedereen uh, perfect is, als het ware. Ben je een perfectionist? Ja, onwijs. <laughs> dus dat, uh, dat kan je ook wel tegenzitten. Omdat je, je wilt perfecte resultaat behalen. En dat uh, ja, je kan eindeloos doorgaan, maar je moet natuurlijk ook op een gegeven moment wel een grens trekken en zeggen van nou, zo is het goed. En uh, ja, dus maar ja, aan de andere kant is het ook weer een zegen, want die geeft niet zomaar meteen op. Dus. Wat voor, hoe, hoe zou je je eigen muziek omschrijven? Um, het is een beetje een combinatie van uh, popmuziek uh, met folk en uh, ja, een beetje singer-songwriter-pop-folk. Om het maar zo te zeggen. Ik noem het zelf fabfolk. Ik heb maar zelf een betiteling gegeven. Ik wist niet zo goed... Uh... Fabulous. Fabulous folk. Hey, en jij hebt in 2008 de grote prijs gewonnen? Klopt. Dan uh, was het toch wel verbaasd uh, dat ik eigenlijk nog niet zoveel van je gehoord had. Ja, het is inderdaad even stil geweest. Want uh, ja, ik ben altijd iemand geweest, een, nou dat laatbloeier. En uh, ik won, het overviel me nogal. Tenminste, ik, had wel, ik was al met muziek bezig en muziekopleiding en zo. Um, en toen uh, heb ik eerst besloten om te gaan kijken... nou, met wie ga ik mijn album opnemen? Want ik wilde echt iets dat het een te gek album wordt. Um, en daar ben ik nu dus mee bezig. Vorig jaar dan begonnen in april... En uh, dus het was een beetje in de aanloop. Ook met het prijzengeld financier ik dat. En uh, ja, mijn eerste theatertoer begint binnenkort. Dus uh... maar dat is wel een, ja. een heel grote prijs, hè? De grote prijs van Nederland. Ja, uh, ik weet niet of de luisteraars dat weten, maar dat is nogal een big deal. Hoe wordt er dan met jou omgegaan, als, als winnares daarvan? Um... Ja, eigenlijk wel heel goed. Je krijgt meteen coaching vanuit de Grote Prijs zelf. En ik heb nu ook mijn, uh, uh, ja, met, zeg maar mijn manager, Menno Timmerman, die heb ik uh, eraan te danken. En hij coacht mij nu in het hele proces van het album en alle stappen die je moet doorstaan. En ik, ik ben natuurlijk net uh, in de industrie begonnen, dus het is allemaal heel nieuw. En uh, dan weet je nog niet zo goed hoe je met alles moet omgaan en er komt heel veel op je af. Maar dat uh, wordt heel goed opgevangen en zij kennen allemaal mensen. Het is een groot netwerk wat je dan opvangt, dus dat is allemaal heel, uh, ja, het wordt heel professioneel allemaal gedaan. En je hebt de weg naar radio ingevonden. Ja. Uh, welk <laughs> nummer ga je zo meteen als eerste spelen? Uh, ik ga beginnen met het liedje Blinded. Die komt ook op het album. Waar gaat het nummer over? Uh, ja, en is, ja, Het is eigenlijk een onbeantwoorde liefde, maar een soort van verblinding waar je dan toch ik wil blijven hangen, omdat het zo mooi is. Ik zou zeggen, ga lekker zitten op je kruk en ga voor ons spelen. En ik wil uh, voor de mensen thuis zeggen, op www.radio1.nl kunt u ook op de webcam kijken... als u het optreden van Fabiana Dammers live wilt zien hier in onze Radio 1 studio. Dit is Fabiana Dammers met het nummer Blinded. Where are you going to, taking a different road again, didn't you promise to wait for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 Blinded van Fabiana Dammers en verderop in de uitzending nog veel meer live muziek van haar. Het minuutje. Tijd voor het laatste nieuws. Daarvoor is hier aangeschoven Anne de Jong. In België is een nieuwe stap gezet in de vorming van een kabinet. Bemiddelaar Johan van der Lanotte blijft aan... en krijgt hulp van de twee grote winnaars van de verkiezingen. De Vlaams-nationalistische Bart de Wever... en Emilio Di Rupo van de Franse Socialisten. De Belgische koning Albert heeft het drietal vandaag gevraagd... om de huidige politieke impasse zo snel mogelijk te doorbreken. Tot nu toe lopen de onderhandelingen die maar liefst 212 dagen duren... voornamelijk vast op de autonomie voor Vlaanderen en Wallonië. En uh, social network site MySpace zet 500 van zijn 1200 werknemers op straat. En het werd in 2005 werd MySpace nog... Uh, uh, aangekocht voor maar liefst 580 miljard dollar door het mediaconcern News Corporation. Maar sindsdien is de site volledig voorbijgestreefd door Facebook en draait het nu alleen nog maar verlies. Als het bedrijf er weer uh, op de rails komt, dan wordt het waarschijnlijk opgekocht door een grote investeerder zoals bijvoorbeeld Yahoo. En uh, nog het laatste, Wikileaks update. Want uh, de voorman Julian Assange die vreest voor de doodstraf. Uh, want uh, Assange, die nu op borgtocht vrij is, verwacht dat hij via Zweden in de Verenigde Staten terecht zou komen. Gisteren Gisteren verscheen de Wikileaks-voorman eh, nogal ontspannen voor de rechter. Het was dan ook niet heel erg spannend voor hem... want de rechter vroeg alleen naar zijn naam en zijn adres. En volgende maand wordt zijn zaak uitgebreid behandeld. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Anne. En over een uur weer meer nieuws. Het is zes minuten over half drie. U luistert naar Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. Een verwarde, waarschijnlijk schizofrene, Lone Wolf. Dat is de man die afgelopen weekend het Amerikaanse congres Gabriel Giffords in haar hoofd schoot. Ook al handelde de schutter alleen, toch probeerden zowel de Democraten als de Republikeinen elkaar de schuld te geven van de aanslag. Onze correspondent in Washington, Wouter Zantingen, volgt het op de voet. Goedenavond, uh, Wouter. Goedenavond. Deze schutter, Jared Lee Lovner, is een volstrekt krankzinnige man. Uh, waar beschuldigen die uh, verschillende politieke partijen elkaar dan van? Nou, het zijn niet zozeer uh, de, de officiële partijen zelf, maar uh, de activistische groeperingen binnen of eigenlijk vooral buiten de partijen. Uh, Obama en, en uh, Boehner, de leider van de Republikein Congres, hebben uitgesproken. Maar de extremere exponenten. Post en moveon.org en de linkerkant en met name Fox News en uh, rechtse blogs de andere kant, die uh, proberen uh, uh, Lasner, de vermoedelijke dader. Uh, ofwel een radicale linkse anarchist of juist als een uh, rechtse T-party neer te zetten. Dus we proberen eigenlijk allebei alle de kanten proberen elkaar een beetje de, de, de schuld toe te schuiven. Uh, nu stond, de, uh, stond deze Giffords ook op de zogenaamde hitlist van Sarah Palin. Krijgt dat in de VS veel aandacht? Uh, ja, maar niet zo heel veel in de, in, in de mainstream uh, media, uh, om eerlijk te zijn. Uh, het is logisch dat uh, de linkerkant, en dit is niet echt de officiële democratische partij, maar dit is nog daarbuiten... Sarah Palin aan deze daad probeert te verbinden. Uh, logisch, maar opportunistisch. Uh, over het algemeen wordt namelijk aangenomen dat uh, Sarah Palin voor het presidentschap wil gaan in uh, 2012. Ja, en dit is natuurlijk een gemene, maar slimme manier om haar uh, onschadelijk te maken. Nee, ja, want ze heeft natuurlijk ze heeft niet echt op, opgeroepen tot geweld, uh, toch? Nee, dat heeft ze uh, zeker niet gedaan. En ja, het is wel gezocht, uh, dat kaartje. Kijk. Uh, politieke campagnes, daar worden altijd al woorden gebruikt... die uit, uh, ja, uit de militaire wereld komen. Ik bedoel, alleen op het woord campagne, woord als strategie, battleground state. Ja, het, het, het is nogal gezocht om dit erbij uh, te halen. En jij zegt dat dat kaartje, dat wordt eigenlijk vooral gebruikt door de linkerkant... en de linkse media. In Nederland is dat nou juist iets wat we overal in de kranten zien staan. Schenken wij in Nederland daar nou te veel aandacht aan? Aan een bijzaak als, als dat ja. kaartje? Dat denk ik wel. Het is interessant. Het zijn natuurlijk, uh, uh, wie er het hardst schreeuwt in de VS, waarschijnlijk ook het, het, het, het duidelijkst gehoord in Europa, ik denk dat het ook wel voor een deel uh, aansluit uh, uh, uh, bij voordelen die er natuurlijk heersen. Deze aanslag die lijkt in veel opzichten op, die, op Pim Fortuyn. Het is de daad van een loner, maar de politieke stromingen... proberen elkaar wel de zwarte piet uh, toe te spelen... zoals uh, de kogel kwam van links in Nederland uh, destijds gezegd werd. Uh, voorspel, voorspel jij een politieke toekomst zoals we die nu in Nederland zagen... ook in Amerika, die hardere sfeer? Ja, de sfeer is de afgelopen tijd al zeker harder geworden. Vooral ook vorig jaar. Uh, ja, de economie gaat nog steeds niet heel erg goed in Amerika. Veel Amerikanen zijn daar boos over... Dat zag je ook vorig jaar met de opkomst van de Tea Party waar veel woede en onbegrip was bij, bij veel mensen. En er is ook nog een deel van de Amerikanen wat nog steeds Obama niet echt wil erkennen Aan de andere kant is het wel zo dat de Tea Party juist die woede vreedzaam heeft kunnen kanaliseren door politieke kandidaten naar voren te stellen die uh, tijdens de democratische verkiezingen uh, zijn gekozen. Um, ja... Uiteindelijk, uh, uh, of de politieke toekomst van Nederland is? Uh, nee, ik denk het niet. Nee, maar denk je dat die aanslag nog wel een rol kan spelen? Bijvoorbeeld bij de volgende presidentsverkiezingen in Amerika? Of is dat te ver weg en zijn ze het dan weer vergeten? Uh, ik denk het tweede. Uh, Giffords, ik ben zelf wel fan van haar, ze is een erg gematigde democraat. Aan de andere kant, uh, ze is uh, als politicus niet ontzettend belangrijk. Uh, de staat waar ze uitkomt is niet zo heel belangrijk. En het district waar ze uitkomt is niet zo heel belangrijk. Ze is niet een, een duidelijke leider uh, binnen haar partij. Ik ben bang dat het over een paar weken weer vergeten is. Oké. Okay. Nou, dankjewel uh, Wouter Zandingen voor het laatste nieuws live vanuit Washington. Graag gedaan. Het is tien minuten over half drie. U luistert naar Nog steeds Wakker Nederland. En Fabiana Dammers zit bij ons in de studio. Zij is onze muzikale gast vanavond. Hoe heet het volgende nummer dat je gaat spelen? kent say no. Can't say no. no Daar kunnen wij geen nee tegen zeggen. <laughs> Daar kunnen wij geen nee tegen zeggen. Ga je gang. Fabiana Dammers. You call me the day. You call me you keep me away then Oh boy you make me mad You can't just leave me on the sidewalk Show up like we never met I only wanted to love you But you never let me Don't you let I'm not your goddamn cat I'm not a rabbit in a hat You keep on leaving To just come back Like nothing's happened Expect me to move on the same track Oh, beautiful sun So don't you dare to call me In a mere night You got me poisoned, sicker Can't say no, Fabiana Dammers. En blijf nog even hangen, want straks na drieën nog meer live muziek. Dankjewel. Zometeen het opvallende verhaal van een echtpaar in Assen... waarbij in de slaapkamer opeens een cameraatje gevonden werd. Ja, maar wij gaan het eerst hebben over een boot... En niet zomaar een boot, het was een boot vol met Nederlandse mariniers... die in augustus van vorig jaar vertrokken naar Somalië. Ze zouden een paar maanden gaan, daar jagen op piraten... en dan voor Sinterklaas weer terug zijn. Maar dat liep toch net even anders, want het is nu alweer 12 januari. Al twee uur lang ongeveer. En ja, ze zijn nog steeds niet terug. Nou, wij hebben nu door de wonderen van de techniek... een live satellietverbinding met het marineschip met Jan Snowy. Goedenacht Jan. Hoor je hey, ons? Goedenavond. Je kunt ja, ons hoor. horen? Ja, hoor, ik hoor jullie als goed. Nou, het is uh, vrij laat en u heeft uh, op dit late tijdstip de leiding over het schip. Gaat alles goed? Ja, gaat alles goed. Ik uh, loop op dit moment te wachten inderdaad, op de brug en uh, we zijn bezig met uh, de opmars uh, naar huis. We waar... zijn halfwege de golf van Biscay en uh, overmorgen zijn we er alweer. Oké, okay, en verder is het uh, recht zo die gaat uh, vooruit. Ja, precies. Nu uh, is de Golf van Miscaa één grote plas en uh, morgen zullen we het kanaal uh, invaren. We verwachten ergens uh, de dertiende in, de, in de middag al bij uh, uh, Den, Hel den helden in de buurt te zijn in ieder geval. Okay. En dan, dan gaan we de 14e uh, zullen we naar binnen lopen. En daarna uh, eindelijk beginnen met een uh, verdiend of denk ik. Ja, eindelijk even op vakantie. Of met vakantie in ieder geval. Wat zegt u? Eindelijk een paar dagen vrij. Vakantie. Ja, precies. Nou, of ik nog op vakantie ga, dat weet ik niet. Maar ik ben in ieder geval wel, uh, wel een paar weken vrij. Mm -hmm. uh, eigenlijk zouden jullie al op 4 december thuis komen. Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen weken dat jullie er nu nog steeds niet zijn? Nou, er is, eerst uh, is er een probleem geweest met uh, het schip wat ons af zou lossen in Somalië. Dat is uh, Hare Maas uit de Ruijden. Die had een uh, technisch uh, mankement. Uh, dat duurde daar wat langer voordat hij kon vertrekken. Uh, toen hebben wij te horen gekregen dat wij uh, drie weken langer in het operatiegebied zouden blijven. Uh, dus dat uh, hebben we toen gedaan. Uh, daarna waren we klaar in Somalië. zijn dus we onderweg uh, gegaan naar uh, Nederland. Toen ter uh, hoogte van uh, Lissabon werden we allemaal bij elkaar geroepen. Uh, met het bericht dat we dus uh, nog naar Ivorcus zouden gaan voor een uh, laatste missie. En dat zou dan een uh, bevoorradingsmissie uh, zijn. Uh, om uh, de Franse militairen en VN-militairen te uh, voorzien van voedsel, uh, allerlei goederen, munitie, dat soort uh, zaken. Laten even... uh, nou, oh. we het even... Nu is januari. Ja, nou, Laten we het even chronologisch doorlopen. Jullie waren dus in Somalië uh, op piratenjacht. Is het een beetje gelukt? Hebben jullie een paar piraten te pakken gekregen? Ja, behoorlijk wat. We hebben er in totaal... Uh, in een paar dagen tijd hebben we er in twintig uh, gearresteerd. Daarvoor hadden we er nog... Kijk, er uh, waren vier die we hadden gearresteerd. We hebben er nog een hele hoop hebben we verstoord in ieder geval. Dus, uh, dat uh, we zeg maar, hun uh, bootjes uh, ja, in beslag genomen hebben, uh, vernietigd hebben... En in totaal hebben we ik, zo rond de 40 piraten in ieder geval verstoord. Oké, okay, dus dat dus was de er, moeite. Uh, ja, zo'n rond 24 daadwerkelijk ook opgepakt hebben. En de meeste die, uh, die, ja, die zijn weer vrijgelaten. Het gaat ook om, uh, kun je wat bewijzen en betrappen ze op hete daad. En als dat dus niet het geval is, dan, uh, uh, dan heb je eigenlijk geen zaak en zul je dus weer vrij moeten laten. Ja. Maar dan heb je in ieder geval al hun uh, middelen waarmee ze dus kavingen uit kunnen voeren, heb je in beslag genomen en vernietigd. Dus dat duurt alweer even voordat... Uh, ze hebben ze even onschadelijk je gemaakt je merkt, in ieder geval. weer wat uh, vernomen gaat worden op zee. En toen, toen daarna werden jullie naar uh, Ivoorkust gestuurd. Uh, daar is de dus, uh, politieke situatie erg instabiel. Uh, wat uh, hebben jullie daar gedaan? Wat wij in Ivoorkust hebben gedaan, dat is uh, eigenlijk puur een uh, bevoorradingszaak. Wij hebben, we zijn dus bij Lisbon omgekeerd, zijn we naar Malaga gegaan, Zuid-Spanje. Daar hebben we allerlei goederen geladen. Daarna zijn we naar Ceuta gegaan, dat is een, ja, een, een Spaanse enclave in Noord-Marokko. Daar hebben we olie geladen. Daarna zijn we naar Dakar gegaan, dat ligt in Senegal. Daar hebben we nog meer goederen geladen voor de Fransen. Toen zijn we eens verder gevaren naar Abidjan, dat is de hoofdstad van die voorkust. Daar hebben we voor de kust een aantal dagen rondgedobberd. Toen hebben we bevoorrading uitgevoerd met het Franse schip de Tonnerre, dat is een, uh, ja, een LPD heet dat. Dat is een, landings, uh, ja, een helikoptercarrier met uh, landingsvaartuigen erin. En die zou dus eventueel uh, gebruikt kunnen worden voor het uh, evacueren voor, uh, van uh, mensen. En ja. het leveren van steun aan troepen ja. in Abidjan. Ja, dat klinkt als een hele wereldreis, is... uh, Jan. We willen je bedanken ja. voor je tijd. Het was uh, ja, echt mooi om zo te spreken uh, met een satellietverbinding. Dus uh, live vanaf dat schip ergens bij de Golf van Biscay. De Hare Majesteit Amsterdam, het marineschip. Dankjewel, Jan Snowy. En een goede reis nog. Ja, graag gedaan. Fijne avond nog. Goede vaart, behouden vaart, zeggen ze dan. Uh, en wij gaan uh, uh, tijd uh, uh, voor humor, hè? Ja, want het is uh, tien, tien voor, drie voor drie... en dus tijd voor comedy met onze huiscomedians Herman Pop... Uh, Stefan Pop en Herman Otten. Er is veel veranderd. Nu die uh, nieuwe jongens van WNL hier zijn, hè? Ja, echt veel veranderd. Heel ochtend, ander, echt een ander geluid. En het, gebouwen, het gebouw ook toen ik binnenliep. Is echt veranderd. Veel meer vlaggen. Ja, zusje. En uh, alleen maar Nederlandse muziek. Ik weet niet of je dat hebt gemerkt. Er heel hard die speeches van Jules Paradijs door de ja. speakers in de gangen. Ja. ja. Je was laat trouwens vanochtend. Ja, ik mag dus niet meer met het WNL busje meerijden. Waarom niet? Nou ja. Ik ben wel hier geboren, maar mijn moeder is Roemeens. Nou, ah, dus noemde het Zigeuner. Ja, nee, Roemeens. Nee, heb... Niet alle Romeinen zijn zigeuners. Nee, maar je hebt wel zigeunerbloed in je, toch? Ik heb geen zigeunerbloed in Wel, je hebt wel zigeuner Erik het, en Thomas Lepelt, ook Sie op Paradijs, Frits Hoefnagel, Joost Eerdmans. Hiro Brinkman kwam binnen tijdens die vergadering en die zei: Stefan heeft zigeunerbloed in zich. Dat zeiden zei ze allemaal. Dat zeiden ze allemaal. Het stond Is allemaal niet waar. Nou, het stond, Is allemaal op, niet waar. stond in een nieuwsbrief. Stond in een die... nieuwsbrief, stond op de poster samen met Asselin. Heb As jij een nieuwsbrief gehad? Op de poster sta je ook met Asselin. As de poster heb ik gezien, ja. Jullie met z'n drieën. Maar dit is een soort van sketchtekening tekening die ze hebben gemaakt. Nou. Ons. nou ja, je neus is net wat groter, maar voor de rest. Je lijkt wel. Ja, en ze hebben me bij een woonwagen neergezet, maar ik woon helemaal niet in een woonwagen. Echt wel? Nee, nee, nee. Dat, stond, dat, dat komt door die tekening, maar ik woon dus helemaal niet in een woon. Allereerst, ik ben helemaal geen zigeuner. Dus nu lijkt het ineens dat ik een zigeuner ben die niet in een woon. Ik ben sowieso geen zigeuner. Maar, maar heel veel mensen zeggen dat jij een zigeuner bent. Je hebt toch zigeunerbloed in je? Je trekt toch een nee. ook? Ik trek ook helemaal niet rond. Ik dat ga wel eens vond... op vakantie. No, Shu vond dat wel lastig, zei hij, ook omdat je een zigeuner bent... en zoveel reis en zoveel rondtrek dat je dan nooit. al je vakantiedagen... Ik reis... bij Wakker Zijn... Nederland op zou maken. Zijn drie, keer... drie keer ben ik op vakantie geweest, inderdaad naar het buitenland... maar dat zie ik niet als ze er rondtrekken. niet rondtrekken. Ja, mij maakt het niet uit, Stefan. Ik ga gewoon nog met je om. En maakt mij niet uit. Ik bedoel, ik zie jou nog steeds gewoon hetzelfde. Oké. Okay. Ik vind het niet erg dat je ook in de kantine ergens anders moet zitten. Ik vind het jammer. Maar... Ja, dat was vervelend, jongen. Jij hebt zigeunerbloed, ik niet. Ja, maar dat, dat vind, vind je dat niet te ver gaan? Ik, mo, ik, was vandaag, ik moest vandaag met die twee andere jongens, die Bulgaar en die Cypriot, ja. moest ik ergens uh, in een kamertje gaan eten. En wat kregen jullie? Ja, heel ander voedsel. Wij kregen gewoon een soort van restjes die er nog waren. Ja, want de kip, de, de veren kregen jullie toch? nou, ja, het was niet te eten in ieder geval. En de maag. Toen ben ik naar uh, Joost Eertmans gegaan, mm -hmm. naar zijn nieuw kantoor. Hè? Ja. Nou heb ik eerst tweeën moeten wachten. Ja. En toen uh, mocht hij naar binnen. Mm -hmm. En toen begon hij met schreeuwen, jongen. Ja. Schreeuwen, schreeuwen. En hij eindigde ook met schreeuwen. En tussendoor was er ook alleen maar schreeuwen. Ja. En uh, toen kwam uh, Jules Paradijs binnen. En Jules Paradijs zegt tegen mij van... Ja, je wil, jij wil weer gewoon normaal eten zoals vroeger? Ja. Het zei ik, nou ja lekker. Ik zou wel een boterham met jam lusten. Mm -hmm. zei, nou dat kan je krijgen. Je kan een boterham met jam krijgen. Ik zei, ja, ja dat denk je wel. Dan zei hij, maar dan moest ik uh, wel de adresgegevens van mijn ouders, mijn opa en oma... en mijn neefjes en nichtjes en tantes en ooms geven. Ja, dat heb je meteen gedaan. Ja, ah, ik heb meteen gedaan. Ik heb ja. ze meteen gedaan. Want dat zetten ze dan in de... Ja, hij wilde het in de telegraaf zeggen. telegraaf, zetten. ja. En hij zei, uh, daarmee wil hij niet... Ja, er moeten gewoon mensen zelf beslissen wat ze daarmee doen. Een, openheid van zei, zaken in geval is waar dat? mijn, Waar mijn familie dan weet... Telegraaflezers waar mijn familie was. Ja, dan kunnen ze met kerst een kaartje sturen. Vieren jullie Sigeuners kerst? En nogmaals, ik ben geen Sigeuner. Ik ben geen zigeuner, oké. Okay? Ik weet niet wat zigeuners doen. Ik ben, ik ben gewoon in Nederland geboren. Ja, wow. dat is Ali B ook. En die is ook niet echt te vertrouwen, toch? Ik kent Ali B helemaal niet. Hoe kan je dat nou zeggen? Ik vind het een beetje een raar sfeertje hier worden. Het is een beetje. ik vind, vind Sjoel Paradijs een prima gast. Maar er zijn ook momenten van. Okay, Oké, dankjewel, dat ik denk, Stefan. Oké, okay, dankjewel, komen. Stefan. Tot, tot, uh, bedankt voor het gesprek. En tot volgende week. Als je er dan nog bent, tenminste. Ik hoop het. U hoorde onze huiscomedian Stefan Pop en Herman Otten. Het is uh, zes minuten voor drie uur luistert nog steeds naar Nog steeds wakker Nederland op Radio 1. Stel je eens even voor, je bent een man en je hebt een heel erg leuke vrouw... en opeens ontdekt zij dat er een cameraatje in de slaapkamer hangt. En even later kom je erachter dat die camera is opgehangen door je buurman... die een oogje op je vrouw heeft. Het, kwam, het overkwam Johan van Melsen uit Assen en hij hangt bij ons aan de telefoon. Goedenacht, meneer van Melsen. Goedenavond. En Een leuke ontdekking was dat. Ja, ja, dat was een fijne ontdekking, ja. Ja, ja, ja daar dus sta je op te wachten, op, uh, op die vondsten. Het was dus een, buur, een buurman die, die verliefd was op uw vrouw? Nou ja, dat, uh, dat, uh, ik weet niet, dat, dat horen we vrijdag, uh, horen we het hele verhaal. Maar uh, zo het lijkt, uh, lijkt het daar wel een beetje op. Want ja. Ja, vrijdag is de rechtszitting, bedoelt u? Vrijdag is de zitting, ja. ja dus uh, dus ik, uh, we zullen het verhaal wel even horen, vrijdag. Maar had u al langer het vermoeden dat uw buurman een oogje op uw vrouw had? Nou ja, wel dat de aandacht was. Uh, ja. ja, dat, uh, dat wel. Ja. En hoe merkt u dat dan? Wat voor dingen? Ja, ja, ja, ja, ja, ja je gaat op den duur ook wel observeren. Hè? Dus, uh, ja, ik wil er ook nog niet te veel over zeggen, want de zaak die loopt nog allemaal. Maar gewoon de, de, de standaard signalen die een man op kan vangen, kan ik me zo voorstellen. Ja, ja ik denk dat ik daar wel een beetje op af kan, uh, ja. ja. Maar die camera werd dus ontdekt, hoe ging dat precies? Een vrouwelijke intuïtie, ja, ja. Ja, mijn vrouw voelde aan dat er wat was, dus... Maar hoe is hij dan bij u in de is slaapkamer je... gekomen? Wat zegt u? Hoe is uw buurman dan bij u in de slaapkamer gekomen? Ja, we hebben de sleutel. We wonen hier al tien jaar naast elkaar. Dus uh, Nee, je vertrouwt elkaar. Okay, dus je, je, je denkt ook niet zo krom. Nee, dus, uh, nee ik heb mijn sleutel nee. ook aan de buurman gegeven. Ja, ja ik, rondom, ik, voor het, het moet geval. gewoon kunnen. Ja. Ja, je moet gewoon allemaal om kunnen gaan. Maar ja. het, zou, het zou dus ook kunnen dat die camera daar al langer hangt? Nee, nee, nee die camera dat is echt ons geluk geweest. Uh, we hebben hem niet ontdekt. Dus ontdekt. Eigenlijk... Die avond, uh, hij heeft daar hoogstens uh, uh, een paar uur uh, wat kunnen opnemen, denk ik. Hoe, hoe ontdekte uw vrouw dan dat die camera daar lag? Ja, die is op onderzoek uitgegaan. En waar, waar zat die camera in? In een dakkoffer. Ja, op onze kast. Ja. Inge, ingebouwd. Dat zie je niet zomaar natuurlijk. Nou ja, het was niet, ook niet al te intelligent uh, weg, uh, Maar ik denk, uh, ja. Zo, daar denk ik het mij in over. Ja. Maar hoe, hoe wist u dan dat het van uw buurman was? En niet van de IVD de of zo? Ja, ja, ja, Nou, dat ik niet zo beroemd ben. Ja. <laughs> Nee, maar er zijn maar twee mensen die, uh, die bij ons in huis kunnen komen. En dat zijn de buren en onze schoonouders. Dus en heeft u toen de politie gebeld of heeft u zelf eerst uw gluurbuur geconfronteerd? Ja, ik ben eerst even uh, verhaal even, even gaan halen. En wat zei ja. hij? Wat zegt u? Wat zei hij? Ja, uh, ja, ja moet je zeggen? Ik heb een probleem, zei hij. Maar ja. hij heeft het wel opgebied? Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja. ja, kan ik niet anders wat gaat er nu met hem gebeuren, met de buurman? Ja, dat weet ik niet. Dat, uh, kijk, ik ben niet uit op, op, op, op, op straf of wat dan ook. Maar ik hoop wel dat er een beetje inzicht wordt gegeven in de psyche van dit soort uh, mensen. Had, had u een goede band met hem voor dit incident? Ja, ja, ja, ja, ja als het niet gebeurd was, ik gezegd, uh, hartstikke goede buren. Ja, u zit niet Ja, zeg, je vraagt, ja, dat is goed, nou, ik kan maar niet betere mensen. Dat is uh, links links, rechts, uh, mooie buurt hier. Jullie gingen eens bij elkaar op bezoek en zo. Ja, regelmatig nee, nee. hadden voor een zitje. Ja, dat ging, dat, dat ging goed. Gewoon een soort lang... goede buur betaald. En gaat ja. u nog steeds bij hem op de koffie? <laughs> nee. Ja. Nee, nee, nee, nee, dat denk ik niet. Nee, ik ja, in, de idee. in de gevangenis uh, een glas water drinken misschien. Uh. Nou, ja, dat weet mm. ik niet. Nee, daar dat, dat, dat, dat, dat, dat ben ik allemaal niet op uit op dat ja. soort dingen. Ja. Nee, dat nee, maar nee, bl blijft uh, u wel naast hem wonen? Nou, nee, nee nou, jo, nou, wij gaan weer hier zo. Gaan ja Het is maar van afwachten of je het huis kan verkopen. Maar u heeft er wel gewoon genoeg van? Ja, ja we hebben wel gezegd van uh, we gaan toch, uh, toch besluiten om hier wel weg te gaan. ja Ik had het me voorstellen, dat is ook geen prettige ervaring geweest voor u natuurlijk. Nee, nee, nee, nee het is die slaapkamer. Uh, je slaapkamer. Je, je verwacht ja. het niet, net wat ik zeg, je woont, je woont, je woont ernaast. Dus. Nou goed, ik, we wensen u veel succes bij de vrijdag ja. En uh, ja, ik ben benieuwd uh, wat er inderdaad in het hoofd van die man omging. Maar misschien dat we daar later nog meer over horen. Dank u wel in ieder geval Johan van Melsen. Oké, okay, bedankt. Jo. Ja, dat is één rechtszaak. En straks na drie uur gaan we het nog over een andere rechtszaak hebben. Namelijk die uh, tegen de dokter van Michael Jackson. Ja, dus we horen zo meteen van onze correspondent de laatste stand van zaken. Wat denk jij ervan, Erik? Ja, nou, ik denk dat hij in ieder geval een paar steken heeft laten vallen, die, die man. Maar of het echt zijn schuld is, dat weten we niet. Maar we gaan het uh, uitvinden straks na het n Journaal van drie uur. En dan zijn we weer bij u terug. Slide.